Ja, nu luisteren we toch steeds naar. Goedemorgen, Zandvoort. Wij gaan naar een uh, reportage luisteren van uh, de afgelopen weekend. Want daar is een protest geweest uh, ja, bij uh, de Horica-ondernemers. Want uh, ja. Daar gaat Sandra Lissenberg alles over vertellen. Goedendag beste kijkers. Het is vandaag zaterdag 15 januari. En sinds gisteren mogen ook de niet-essentiële winkels in Nederland weer open. En zoals u kunt zien uh, maakt iedereen daar volledig gebruik van. Het is alleen de horeca die nog niet open mag van het kabinet. Afgelopen donderdag tegen de alle Nederlandse gemeenten voor een motie... voor meer versoepelingen voor het coronabeleid. En ook de gemeente Zandvoort. Zandvoort in Zuid sprak onder andere met... Burgemeester David Molenburg over het hoe en waarom deze motie ook door Zandvoort werd ondertekend. Wat vindt u van de actie van vandaag, dat de horeca de deuren opent? Nou kijk, uh, Ik heb al eerder aangegeven dat we, het, ja, het ongelooflijk moeilijk is voor ondernemers om uh, in deze tijd te opereren, uh, op echt lockdown op lockdown, steeds weer dicht, dus ik snap heel goed de frustratie van de ondernemers. Uh, we hebben gisteren hele goede afspraken gemaakt met elkaar, want ze zeiden we willen een statement afgeven en we willen ons laten zien en horen, dus we hebben gezegd nou dat kan door middel van het openen van de terrassen een soort ja, verlengstuk van de takeaway die, die uh, wel uh, mag um, maar wel onder de voorwaarde dat het echt alleen vandaag is vijf uur weer klaar um, we hebben als gemeente onderling afgesproken in Kennebarland dat we op een uh, ja, een, een, een hele evenwichtige manier daarmee omgaan uh, we zijn sowieso niet van het meteen met gooien met boetes um, dus op het moment dat het vandaag gaat op deze manier en ik heb net al even een rondje gemaakt dat ziet er prima ik hoop ook echt oprecht dat we in de komende weken het kabinet heeft gisteren in de persconferentie aangegeven om uh, echt ook daar op korte termijn naar te kijken wat, wat de mogelijkheden zijn om ook de horeca open te stellen. Ik ben heel blij dat de retail uh, verder open mag, ook niet op afspraak. Um, en ik heb uh, in het kader van vandaag hele goede uh, afspraken gemaakt met uh, de vertegenwoordigers van de En dat ging in een hele constructieve en prettige sfeer, waarbij men zegt, we willen het niet te veel op de spits drijven, maar we willen ons wel laten horen. Nou, dat is precies wat er gebeurt vandaag. Maakten wij een rondje langs de diverse horecaondernemers in Zandvoort en uh, vroegen hen uh, naar ja, wat zij van deze actie vinden, waarom ze het doen en uh, wat hun verwachtingen zijn voor de toekomst. Het is alweer vijf, het is alweer vijf weken geleden voor het laatste? Vijf? Ja, ah, ja, zoiets. 19 december. Oh, ik ken nagen hoe hard het gaat. Je vergeet, moment, je vergeet op een gegeven moment gewoon ook de dagen. En het was ook niet de eerste keer, hè? Nee, het, het, het klinkt misschien dat ik het zeg, maar uh, het wint het gaat winnen. Dat moet niet meer. Weer dicht en nou, weer, weer twee weken. Dat wist je, dan weet je al van tevoren dat het geen twee weken is. Maar ik hoop nu echt dat ze nou eens even een statement gaan maken met elkaar, dat er nou eigenlijk wel wat... Uh, de een wel ander het kan gewoon niet gewoon met z'n allen voel je gesteund door de gemeente de gemeente doet wel zijn best ook met ook vind vind ik wel ja en uh, ik vind dat de burgemeester david ook dat hij ook niet echt heel moeilijk gelukkig niet want het uh, en dan schiet het helemaal niet op natuurlijk ik denk ook dat het een uh, hele goede actie is. Het wordt tijd, het, uh, het water staat iedereen aan de lippen, mensen kunnen amper nog uh, hun hoofd boven water houden en ja weet je dit is dan een actie, maar wat mij betreft uh, mogen de versoepelingen nu heel snel volgen, ook richting met name de horeca, wat toch eigenlijk onderhand het grootste slachtoffer van deze hele uh, pandemie aan het worden is, ja. Hoe, hoe, wat, hoe voelt het voor je? Dubbel, want morgen moet ik weer dicht. ja. Maar ik wil gewoon ook meedoen natuurlijk om te laten zien dat het gewoon echt zo niet langer kan. Het gaat gewoon niet, weet je. Het slaat helemaal nergens op. Nee. Met 300 man in de Albert Heijn en je mag niet netjes op anderhalve meter afstand in een café of in een restaurant zitten. Dat is gewoon onzin natuurlijk. Het is gewoon klaar. Ja. Zelfs ik ben er klaar mee. <laughs> Zelfs de positieve is er klaar mee. We zijn. Uh, heb je het gevoel dat we te lang braaf zijn geweest? Nee hoor, want ik ben altijd wel braaf en dat wil ik ook best wel blijven. Dat vind ik helemaal prima, maar uh, de, de logica is er gewoon uit. En dat gaat er bij mij dan ook niet meer in. Ik ben echt niet een type om de regels per se te overtreden of wat ook, maar de logica is gewoon weg en dan ben ik er dus echt wel een keer klaar mee. Alles weer open? Ja, het liefst wel, ja. Van Café Lauren Hardy. Klopt. De eerste vraag: hoe gaat het? Ja, het zijn zware tijden natuurlijk. Maar uh, gezondheid is goed, dus dan, uh, dan is het al heel wat natuurlijk. Hè? Dus, uh, maar uh, ja, het is zwaar. Zware tijden, maar ik, daar ben ik niet alleen in, denk ik. Uh... Wat, uh, wat ben je vandaag aan het doen? We zijn aan het protesteren een demonstratie. Uh, gelukkig mogen we dat doen nu. Even tussen 1 en 5. We zijn open en uh, we kijken wat er gebeurt. We uh, maken het een beetje gezellig. En, uh, en, uh, en uh... genoeg support? Ja, het begint al vroeg. Ja, dat had ik niet verwacht, maar uh, het is meteen al uh, drukte. Dus uh, ja, wel leuk. Wat hoop je op 26 januari te horen? Ja, eigenlijk kan het niet anders dat ze zeggen dat we open gaan. Uh, want dit, dit uh, kan niet langer duren, denk ik. En ook als je naar de cijfers kijkt in het ziekenhuis. Ja, waar zou je er dan nog voor moeten doen, hè? Dus uh, ja, dat zou ik denken tenminste. Maar ja, ik zit niet in de regering, maar uh, ik ga er wel vanuit, moet ik eerlijk zeggen. Tien Over tien dagen krijgen we het te horen en dan uh, zullen we het zien. Kunnen we nog tien dagen uitzingen? Ja, als, ja, we hebben het al zo lang uitgezongen, Die tien dagen kennen het er ook nog wel bij. Maar ja, je wordt er niet vrolijker van natuurlijk. Ook, ook uh, in je koppie uh, word je een beetje moedeloos. En uh, ja, het is, het is gewoon heel moeilijk. Het is moeilijk. En het zal straks ook wel weer winnen wezen om het allemaal weer op te starten. En allemaal weer tot in de late uurtjes door te gaan. Maar, uh, maar uh, we, we hebben er heel veel zin in. Hier krijg je ook weer een beetje energie van, moet ik eerlijk zeggen, zo'n dagje. En dan krijg je ook weer een beetje... Een beetje ja, power zeg maar zeker als iedereen weer uh, ziet en spreekt dus ja ik wens je veel plezier vandaag. ja we blijven positief hè we, we blijven positief Dank dankjewel je wel, Rob. we staan hier voor uh, café 4 uh, de vraag hoe is het om weer even open te zijn heerlijk lekker lekker om bezig te zijn en uh, lekker om de mensen te zien lekker om ja uh, yeah. Te kunnen gaan. We moeten weer gaan toch? Het heeft lang genoeg geduurd, hè? Het heeft zeker lang genoeg geduurd, ja. Ja, we moeten echt wat dat betreft een heleboel inhalen. Zijn jullie er klaar voor om uh, weer helemaal open te gaan? Nou ja, we waren er al klaar voor. We, het, eigenlijk die anderhalve meter hebben aangehouden. Niet te veel mensen binnen. Vijf uh, uur, acht uur, twaalf uur. Alle sluitingstijden hebben we aangehouden. Dus uh, ja... We kunnen gewoon tot 12 uur uh, normaal open in principe, op anderhalve meter en uh, met de voorschriften die er zijn. QR-codes controleren we altijd al dus. Ja, wij zijn er klaar voor. Ook vroegen wij een aantal van uh, de bezoekers van deze actie uh, hoe zij het ervaren nu de terrassen weer open zijn. En uh, hoe het is om lekker rebels te zijn. Goedemiddag, mevrouw Rebel, U u naam wel eer aan hè? Goedemiddag, Zandvoort Insight. Ja, zeker. Wat een heerlijke naam, hè? En dat je dit mag doen, hè? Hé, hey, je weer. Oh, wat heerlijk. Eigenlijk mag het niet, hè? Uh, van wie niet? <laughs> Van de regering niet. We moeten nee. nog even wachten. Nee, maar San, oh, wow. soms ben je na twee maanden gewoon hersendood. En dan kan je beter hersendood zijn met plezier als op de bank. En daar gaten in creëren van je dikke kont van de corona. Ik, wij, wij vriendinnen... We hebben gewoon de behoefte aan en we, hebben, we zijn gevaccineerd. We houden afstand. We lopen met mondkapjes, heel braaf. We wassen onze handen. We zijn zeventigers. Kom op, het leven. Zullen we daarop drinken? Daar drinken we. Daar drinken we. Proost. Heeft u nog een boodschap voor de ondernemers van Zandvoort? Nou, kijk, ik ben heel blij dat er weer veel meer mag, ook voor de jongeren, ook voor de sport. En tegen de horeca zeg ik jongens, hou echt nog even vol. Um, en hoop ik oprecht dat we binnenkort vanuit Den Haag uh, echt de ruimte krijgen om ook weer Zandvoort te laten kruisen zoals het wordt. Meneer Moenburg, hartelijk dank. Graag gedaan. Natuurlijk hopen ook wij van Zandvoort Insight dat de horeca binnenkort weer helemaal open kan en mag van het kabinet. Dus nog even afwachten tot 26 januari en daarna gewoon weer volop knallen. Wij we wensen iedereen daarom veel sterkte en we hopen dat het echt niet langer gaat duren dan nog tien dagen. Succes ermee!